Kernemeland zit er weer op. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Wie er dan zit, weet ik niet precies, maar het zal heel erg goed gaan komen. Dat is sowieso. Nou, we hebben er nog eentje nog klaar staan. Ook een oude wedstrijd: The Doors en Love and Medley. Tot de volgende keer. Dag. Van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Trudy Vindrich met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit wil dat de Ambrosia-plant uit Nederland verdwijnt. Die veroorzaakt hooikoorts en verspreidt zich steeds sneller door het veranderende klimaat. Als er niets gebeurt, zal het hooikoortseizoen twee maanden langer duren, waarschuwt de VWA. Het zaad van de ambrosia zit onder meer in vetbolletjes voor vogels. De zaadjes vallen op de grond en groeien uit tot een plant. De VWA roept iedereen op alle ambrosiaplantjes weg te halen voordat ze in bloei komen. De herfst is daarvoor een goed moment, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. SP-leider Roemer heeft koningin Beatrix voorgesteld twee informateurs te benoemen. Oud-serfvoorzitter Wijfels en oud-SP-leider Marijnissen. De SP vindt dat nu eerst een centrum-linkse coalitie moet worden onderzocht. Koningin Beatrix ondervangt de hele ochtend fractievoorzitters van de kleinere partijen. Vanmiddag debatteert de Kamer met ex-informateur Opstelten over het mislukken van de formatie van een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Het energiebedrijf Energy Resources Holding wil een nieuwe kerncentrale bouwen. Het bedrijf heeft dat aan het ministerie van Vrom laten weten. Energy Resources is in handen van een aantal provincies en gemeenten de voormalige aandeelhouders van energiebedrijf Essent. Het plan is dat de nieuwe kerncentrale bij de bestaande centrale in Borselen komt en in 2019 klaar is. Nederland heeft de drukste ochtendspits van dit jaar achter de rug. Overal in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant liep het verkeer op de snelwegen vast door de regen. Op het hoogtepunt stond er 712 kilometer file. De files waren volgens de ANWB lang, doordat veel automobilisten extra afstand hielden. Er gebeurde ondanks de enorme drukte weinig ongelukken. De ANWB riep automobilisten op tot deze tijd te wachten om de weg op te gaan, zodat de files sneller konden oplossen. De meeste files zijn inmiddels inderdaad verdwenen.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 Black freeze. tried to tell my mama, but she told me this is one for your dad.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 Dag wat ben ik zonder al je zorgen? haal ik de morgen?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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtzuster, al niet de morgen. Nachtzuster, hey, <tossi stunning> wat moet ik zonder jou beginnen? Zuster ik brand van binnen. Nachtzuster, Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Zuster haal ik morgen? Nacht, Doe de morgen? Nachtzuster, You aan some pain.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 Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. the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 You give them to me.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 your body, baby.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 ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Pardon me, do you have changed for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me to no changes today, 'cause I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.